Waar is de contactman? Ginder, kom. Hoi. U hebt wat voor ons. merda? Misschien. Dat valt nog te bezien. Oei, qué pasa aquí? Yo que se, lo Que pasa? Waar is de sleutel van de pelikankelder? Die heb ik niet bij me. Perdón? Hij is op een veilige plaats. Pero...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 Als je weer een miljoenen slag wilt slaan, ik wil deze keer meer. En veel meer. En anders zoek er maar een andere manier om aan die sleutel te geraken. Kolonel Sanders. Avond, van Sorry dat ik zo laat ben. Ja, dat is geen erg. Ja, die IPS, dat is altijd zo'n heksenketen, hè. Ze dus hadden we weer voor van alles en nog wat nodig voor ik overtrekken. Ik heb er maar een helikopter opgevorderd. Ja, om niet nog meer tijd te verliezen. Daarom ook ja. Gebeurt niet dikwijls dat ik zo'n helikopter kan en Dus moet ik gebruik maken van de kans die ik krijg. Hè. Ja, anders bent u dat privilege kwijt. Ja, precies, precies. Je weet hoe ze tegenwoordig denken bij de federalen. Wat ze niet nodig hebben, wordt gesaneerd. Ja.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 100.000. Oké. Okay. 100.000. Ja. Yeah. En dan doe er nog een zaak aan ook. Eén schilder uit de bloedkapel en ik heb de geld al terug. Dat is misschien wel waar. Ah, we worden redelijk. Dat gaan we toch niet doen. Ben conmigo. Sí, si, pero. Eh. Secondito. Tenemos que hablar. Momentje. Doe gerust, ik heb de tijd. Gaat eh, meneer wel even gezelschap, Miguel. Oké, okay, oké. Okay.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 Wij hebben een voorstel. Ik kent mijn voorwaarden. Zie, sí, maar we hadden gedacht dat u dit eens bekeek. <tie>